Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Geert Wilders slaat met de vuist op tafel. Hij heeft net een persconferentie gegeven met tien eisen voor het kabinet. Een kleine greep, de grenzen dicht voor asielzoekers... het afpakken van dubbele nationaliteiten bij criminelen... en het stopzetten van gezinshereniging. Dat moet allemaal snel geregeld worden, want anders... Dan zijn wij we weg. Verslaggever Ewout Kiewiet in Den Haag. Wat nu? Um, de vraag is of de coalitie met hem mee wil gaan. Eerder was het vaak moeilijk in de coalitie. Um, zo snel als wilde ze het wil, kan het waarschijnlijk uh, sowieso niet. En er zitten dus ook wel dingen bij ja, die misschien wel kunnen. Zoals uh, die, die grensbewaking die Duitsland en Oostenrijk wil. Dus daar zal het gesprek in de coalitie over moeten gaan. Een van de mannen die vorige week om het leven kwam in een huis in Hoofddorp... is gedood door een politiekogel. Dat maakte politie net zelf bekend. Agenten kwamen toen af op een melding van een ruzie in een woning. Binnen waren twee mensen die uiteindelijk zijn overleden. Twee agenten raakten gewond. De politie heeft nog twee mensen opgepakt voor het stelen van knuffels bij de gedenkplek van Jeffrey en Emma in Winschoten. Het gaat om twee mannen van twintig. Eerder werd al één iemand opgepakt. De kinderen Jeffrey en Emma verdwenen ruim een week geleden en werden samen met hun vader doodgevonden in een auto in het water. Op die plek is een gedenkplek ingericht. En in heel wat gymzalen is er nu een golf van opluchting. De eindexamens zitten erop. Als het aan scholierenorganisatie Laks ligt, zien ze er volgend jaar anders uit. Ze willen dat de eindexamens minder zwaar gaan wegen... om de druk op leerlingen te verminderen. Maar niet alle leerlingen zijn voorstander van dat plan. Ik weet het niet, want je kan natuurlijk ook nog wel je cijfer heel erg ophalen... als je 50% meetelt. Het is makkelijker als het uitgespreid is door het hele jaar heen. Want ja. als je één punt slecht gaat, dan is het niet gelijk dat je het hele jaar slecht is. Ja, het lijkt me wel minder druk op de examens, alleen uh, door het jaar heen de toetsen maken dan heb je ook nog huiswerk en alles. En bij de examens kun je echt focussen op één toets. Ja, het einde is wel fijn, want je gewoon een hele jaar dat kan opbouwen naar één bepaald punt toe. Het is wel het laatste wat je doet op school. Dus het moet wel belangrijker zijn dan de rest dat je doet. De centrale eindexamens bepalen nu de helft van je eindcijfer. Dat zou volgens Laks maar een kwart moeten zijn. Het weer, mix van zon en wolken bij een graad of 19. Vanavond wordt het in het westen steeds bewolkter en kan daar nog een buitje vallen. Morgen eerst ook bewolkt met regen, later droger bij zo'n 17 graden. ZFM verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen rijdt het we langzaam over de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Na van een ongeluk bij Rolevarensveen. De weg is weer vrij, maar er staan nog 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 Dat was de Utrechtse studentenvereniging met Lotje. Ja, mooi hè? Knap hè? Ja, echt een hit geworden ja, ja. ook hè? Ja, ja, ja, ja, echt leuk. Ja, ja. mooi, mooi. Ja. Hé, hey, Dolly, twee uur. Ja, derde, oh, derde, uur. derde derde, sorry, derde, derde uur. Derde. Derde. Ja, we gaan straks uh, overschakelen naar Randall Lawson voor het PIT Report. En dan krijgen we uiteraard alles te horen over de uh, kwalificatie die om vier uur is gestart vandaag in Monaco...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 Autre dîner non non changé bien des gens ont chanté avec nous et pourtant bien des gens se sont mis à genoux pour prier. Demande pourquoi tout le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 Hoofd geleerd. Dat was als je kennis maakte met iemand, dan zei je: de reconnaissance. Kijk eens. En dat gooide ik er dan zo uit, hè, als ik me voorstelde. Yeah. Maar die mensen die gingen oh, die dan in, een, nood, in ja, een noodtempo ja, ja. Frans tegen me Geen idee waar ze het over hadden. <laughs> ja, <laughs> dus, ja mooi, hè? Ja, dat is echt mooi. Maar goed, uh, aan de telefoon. Is, ja, nou, ja. ik heb nog. Uh, ja, oh, wat heb je? Het zijn ik? wel bekende geluidjes, uiteraard. CFM, oh, oh. oh. Race Radio, Pit Report.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 En die hoe, uh, het uh, hoe gaat worden. het qua rondetijden, uh, de McLaren vooraan, zie ik? Ja, op toonlijke uh, al twee uh, piastri Norris vooraan. Voor en dan de uh, McLaren, ja, die toch wel het hele tot nu toe in al die trainingen de, dominant is. Maar ja, dit is pas de Q1, hè? Dat ja, dat, dat is ook ja, ja. Uh, Alleen, ja, ja, jongens, Strol, Lawson, uh, Hartjaar... Colin Pinto en gast zitten toch wel een beetje in de gevarenzone. Oh? En dat vind ik van los lozen een beetje jammer, want die heeft nu ja. toe goed gepresteerd hè, in die vrije trainingen. Ja. Zat constant bij die top 10 uh, en die zit nu 17e, dus wow. het is allemaal toch wel weer kloos. Hij staat trouwens nu de 7, dus uh, die jongens zijn ook even met een snel rondje bezig.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 <sus> zat. Maar nu, nu, denk ik gewoon denk niet. niet, hè? Nee nee, <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, dat, uh, nee ik... Uh... Laat zo zeggen, dat zou, als zou die centjes hebben, moet je toch een nadenken: heb je dat ervoor over? Ja, ja, ja. Als, je, als je het per dag verdient, dan maakt het ook niet zoveel uit. Hè? Nee, nee, dat is ook zo. Maar god, wat een bedrage. Wat een bedrage. Maar jongens, alles in Monaco is duur. Ik ga een broodje brie halen met een colaatje. en je staat 60 euro af te tikken. Dus het is heel simpel. Uh, Monaco moet je beleefd hebben. en daarna gewoon drie jaar niet meer op vakantie gaan. want dan Ach, heb je toch geen centjes meer voor. Nou, maar ik geloof het wel. Ik ik geloof het allemaal wel. Dus nee, maar is, is dat de reden waarom Monaco nog op de kalender moet blijven van de, van de Formule 1? Ik denk het is gewoon uit uitzicht, denk ik. Het is uh, ook te veel invoeren van de hele grote sponsoren. Hè. Het is daar ja. te zien en ja. gezien worden. Uh, ja. En de sponsoren geven hier miljoenen budgetten uit. Ja, dus het is eigenlijk een, een, een, een speelgoed weekendje voor de rijken. Een speelgoed weekendje voor de <laughs> maar rijken. Maar een echte serieuze Formule 1-wedstrijd is het niet. Denk ik. Nou, nou ja. ja, ik weet ja. waar, waar we het vandaag even over hebben, maar het is heel simpel. Ook met die twee pitstops, jongens die achteraan zijn, als je ja. daar dan zeg maar de, de, zeg maar de, de teamchef bent of zeg ik, ik ga de jongens uh, beïnvloeden, uh, zou ik de eerste ronde naar binnen gaan, die verplichte pitstoppen vast gedaan hebben. Ja. En dan heb je een hele vrije baan voor je en geknallen met het apparaat. Want mm. uh, je zit daar toch niet in verkeer, je komt vrij terug op de baan. Dus je hebt ja. alle ruimte om dan gewoon te gaan knallen. Ja. En dan heb je die pitstop maar gehad. Ja. En ik denk dat die dat morgen gaat zien. Dat is waar. Ja, ja, dat zit erin. jongens die achteraan zitten, al heel snel die pitstop doen, ja, ja. dan uh, die band gaan pakken. En ja. uh, die mediumband houdt het kennelijk behoorlijk lang vol. Mm -hmm. En trappen met het hok. <laughs> ja, oh, toch? Beetje, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Het is wel altijd is spannend op Monaco, Dolly. Ja, maar wat. Ja, maar, maar, als, als je nou krab, zegt, cross, de kwalificatie eindigt, zo eindigt ook de uitslag van de Formule 1. Nou, wat is er dan nog spannend aan? Ja, dan kunnen dingen gebeuren. Als je het zoveel wordt, wel. Ja. Ja ja, dat zei je dan net. <laughs> ja, maar het is wel dolly, het is wel zo. De ja. komen is ook onvoorspelbaar Er kan ook nu ja. vier ronden voor het einde opeens... die moet de, de in gaan. En ja. dan heb je een safety car. En als je dan nog even één ronde los ah. laten, dan worden er toch allemaal kleine kinderen in die raceauto's, hoor. Ja, <laughs> ja, ja dus voor. dat is eigenlijk uh, de fun, de fun <laughs> ja. factor. Ja. De fun factor. Maar ja. kan, kan dat qua racen, qua inhalen... nou ja, uh, ik verwacht niet al te veel acties. Nee. en als iemand het met de bel naast gaat zetten, nou, dan heeft hij wel hele hele hele laat zeggen. echt niks tussen zijn oren zitten, zo daar op houden. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> dus, uh, en, en we hebben toen een prachtig weekend. Hè? Morgen kan Primonaco en ja. we hebben ook nog een keer de India Plus 500, hè? de ja. Indy 500, die Morgen ja, ook ja. morgenavond. Ja. Dus het is wel, uh, ja, hoe noemen ze het, een beetje het keizer-koningse weekend van de autosport. Het ja. hele grote eten ...op één dag. Ja, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dus maar niet tijd liefhebbers... hoop ik. Nee, nee, nee uh, dat niet. Is dan is je in de avond, hè. die is een avond altijd. Oké. Okay. Uh, met tijdverschil. Ja, jongens, heel simpel. Uh, dat is in feite voor autosportliefhebbers... ...is dat het mekaar. Gewoon twee van dit soort wedstrijden... ...op één mm, dag. Mm, mm, mm. Ja. Uh. Alle afspraken zijn afgezegd. Oh, uh. wacht even, dat gaat nu. Oh. Antonelli staat in de muur. Nou, oh, dat is cool. Het is zeker ja, in de laatste tijd. Dan, dan begint het al, de, de al. laatste paar seconden, denk ik. Ja, laatste laatste paar seconden. En gewoon, eh, uh, ja, geen seconde meer te gaan. En dan zet hem op een rare plek in de muur, zeg. Oh, die heeft, die heeft in de binnenkant, je hebt waarschijnlijk weer het muurtje geraakt. Oh, En weer cool. het hangrail geraakt en een curbstone En dan nou gaat hij wel rechtdoor. Uh. Ja, dat is wel. Hey jongens, dit is, weet je, hij wordt er heel erg omhoog uh, geschreven op het ogenblik door iedereen. Het is uh, de, de, zeg maar de nieuwe Max Verstappen. Maar ja. nou, dan moet je dit soort domme dingen niet doen. Klaar. Nee, nee, en, en hoe en, staat, staat voor de? Hoe staat Verstappen ervoor? Uh, Max staat uh, even kijken waar Max staat. Uh, vierde. Nou, dat is goed. Ja, ja. Synoda tiende. Dus het zit, uh, Die doet ook zijn werk goed. En ja, jongens, uh, eruit uh, zijn er uh, toch wel een paar gewoon weer jammer. Uh, Bortoletto had ik wel verwacht. Uh, Even kijken wat, wat ik zie net voor jullie te kijken wat. Uh, ja, hij pakt weer de binnenkant. De tweede keer dat hij hetzelfde plekje pakt. Oh. Ja, als je de eerste keer niet geleerd hebt, ben je een domjochie. Klopt. Ja. Ja, ja, dan ah, wel. Ja. Ah, ah. Ja. Iets van een ezel, ja, hè? Met een uh, steen. Ja. Ik ja, zag. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Gisteren ook bij uh, Zwembad, zeg maar. Uh, of hoe noemen ze dat ook weer? Dat noemen ze dat de stukje zwembad? toch met die, uh, met die. Ja, ja, ja, ja zie ah. ik. Ja, ja. Ik, ja. Weet, ik weet nog wel wat. Ja, Daar zag ik helemaal uh, toch over die curb zo'n heen vliegen. Daar word je bang van. Ja, ja, die was los. Het was een vliegende Ferrari. Zo. Dat heel... zo. Zeg het inderdaad. Ja, maar, maar hij raakt nu met zijn voorkant raakt hij weer de vangen. Gisteren met zijn achterkant. Hij hey, jongens, dom. Gewoon heel dom. Dit. Ja. Om, uh, mm. Hetzelfde plekje. Ja, ah, daar ben je niet wakker. Maar, nee, zo is het. Ja. Maar, maar ja, oké. Okay, uh, hij staat, uh, gaat van vijftiende plek straks uh, morgen weg. En uh, Bortoletto, Beerman, Gasly, Strol en Cola Pinto liggen eruit. de wow. Oké. Okay. Dus dat... Dus we gaan daar naar Q2. We gaan het afwachten. Ja, ja we ja, ja. zijn benieuwd. Zeker. Mooi weekend. Wat denk je Mooie zelf? Weekend. Kan die uh, Pol pakken, Max? Ja, ik, ik, lastig ik denk hè? Paul, ik denk, ik vind het lastig. Ik denk dat de pol gaat worden tussen Leclerc en Max. Eén van de twee. En de gok die toch op Leclerc. Want Aha. je ziet er toch wel, die fraai uh, ligt zo ja. mooi in die straten. Ja, ja, ja, uh, niet omdat het de is, maar je ziet de auto gewoon in verband <laughs> zitten.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 Die oh. heeft zijn zoontje heel goed opgevoed. Ja. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, okay, Dat is een goed antwoord. Dat is uiteindelijk de beslissende factor. Jos, die, uh, ik zeg altijd: de schuld van alles wat Max doet, ligt bij Jos. Ah. <laughs> ja, hij zal er vast wel invloed op hebben, denk ik. Ja, ja, ja, nou, ja, nou nou niet meer hoor. Maar, Behalve het uh, pasgeboren meisje, zeker. Toen de jongen jong was het. Ja. Ik, ik, ik geef Max maar één, één tip mee. Uh, heeft uh, uh, uh, Lily, uh, je dochter niet mee aan, uh, aan, uh, aan opa. Laat het opa. Nou <lacht> <zo. lacht> Komt ze terug als coureur. Laten we zo zeggen. Ik denk dat Jos uiteindelijk van Max een mega beest heeft gemaakt. Daar moet je ja. zo zien. Ja. En Hij uh, doet het mannetje natuurlijk wel zelf. Maar ja. Ja, nee, uh, ik zeg altijd maar, van, het is uh, Jos' schuld. <lacht> <lacht> en daar moeten we blij om zijn. Hè? Dan ja, zeker. Daar kunnen we zeker blij mee zijn zijn ook, ja. Ja, absoluut. Helemaal ja. eens. Nou, Ja. Top. ja. We, gaan, we, gaan, we, gaan, we gaan het zien morgen. En we hopen dat, uh, dat Max hier vol het podium gaat halen. Het zou heel mooi, zou zijn, mooi zijn. Ja, ja zeker. zeker, zeker. Ja. Hebben we jullie een feestje. Top. Zo is dat. Rendel, bedankt. Ja. ja, jullie, een eh, uh, fijne ik, uh, Succes. Ja, ik wens jou helemaal een fijne zondag. Want voor jou is het het uh, Walhalla, hoor ik, hè, ja, morgen. Het zal, ja, het zal wel ja, laat worden ja, vanavond. Ja ja, en, uh, ja, ja, ja. En voor uh, volgende week, even, even volgende week ja. uh, krijg je jullie maar de tilfouwen vanuit Denemarken. Want dan ga ik zelf oh. ook op een straat te oh. in Viborg. Oh. Oké, okay. dus, oh, geweldig. Ga zelf rijden met mijn met, met Alpine. Dan ja. eigenlijk ik uh, in Viborg. Uh, stratenwedstrijden. Dus dan heb je mevrouw Denemarken aan de lijn. Nou, geweldig, leuk. Hé, Wat leuk. Ja? Ja. Dat is helemaal goed. Ja, dat is nou mooi. <hè> Renald, dankjewel. Ja. Succes. Oké, okay, bedankt ja. jullie. Oké, okay. okay. ja, okay, voor dit weekend, of tenminste voor morgen, heel veel plezier met alle auto-festiviteiten. En voor volgende week, ik denk niet dat ik je spreek dan. Heel veel toi, toi, toi, hè? Ja, dankjewel. Oké, okay, man. Okay. Dankjewel. Doei, doei. Bedankt voor je bijdrage weer. <laughs> Hij is al weg. Oh. <laughs> Hij is al weg, Dolly. Oh. Hij is al weg. Nee, oh, je top. Okay. Dat was dus een rendel uh, Die die een kleine update kon geven over de eerste kwalificatie van... Oh, de wedstrijd is afgelopen. <laughs> Wat zeg je allemaal? Ik zei, oh, nee. Oh, sorry. Ja, de schrik... microfoon staat nog open, hoor. Ik zit gewoon uh, tuss tussen je door. De wedstrijd is afgelopen. De voetbalwedstrijd. Oh, de voetbalwedstrijd. Het is nou, klaar. Dan gaan, gaan we Kaloren. zo even bellen.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 moet ik je hebben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 Ik denk dat Pieter helemaal klaar mee is, Dolly. Ja, die, die staat lekker in de kantine. Waarschijnlijk. Want de wedstrijd is afgelopen en we ontdekten dus net uh, dat het een verloren game oh, was. Toch wel? Uh, 2-1 van Purmeren. 2-1 is gebleven. Oh, ja. dat is zonde. Ja, zonde. Ik zeg net: ik heb, ja, je zegt net, hoesten, ik heb niet en gehoesten. Ik en nu begin je te hoesten. Ja. Nou, Lekker weer dan. Sorry hoor. <laughs> Pardon, lieve luisteraars. Nou, we hebben zo meteen nog maar. het uh, dier van de week.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 Dus uh, ja, dat is het eigenlijk wat ik te vertellen heb over Madeliefje. Anders dan dat het een heel apart konijntje is. Het lijkt wel eentje uit, uit zo'n uh, Disney-film. Ja, film, hè. Oh, ja, ja, ik zie ja het. Met allemaal van die, van die wilde haren ja. en uh, recht over ja, ja, ja, die grote oren die recht overheen zijn. Ik, ik zou zeggen, zo, zoek het even op op, uh, op de site van Kennermer dierenthuis uh, Of Dierenhuis Kennermer Land. Land. Aan de Keizersstraat nummer 5 zit ze te wachten in Zandvoort. En op de website kun je de kleine Madalief even bewonderen. Net als veel andere dieren zoals honden, poesen en andere konijntjes. Ja, mooi. mooi. Ja. Nou, dank je wel. Geen dank. Ik hoop dat ze een hele lieve baas gaat vinden. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Het is wel een leuk beestje. Ja, hè. Schatje is het. We gaan luisteren ja. naar. Geen Tot... idee. Wie is dit? Ken je dit niet? Ja, het, kent, het komt wel een keer vol, maar... Peace. Das Baby tut mir leid gesagt zum ersten Mal Hätt wissen sollen, dass das Ende von uns war Du sitzen wundert im Schuss, als jetzt um mich nie bekommt, weißt du, wechsel ich auf was und kauf mir neues Gefallen Ich krieg wieder diesen Traum Ich will den Welt unter Gang Ha ich glaub das war's I should fall das Dach goed klinken, Dolly? Ja, vind ik wel lekker dit. Een beetje lekker up-to-empo. kan je even nadoen. Dat is toch moeilijk? Doe jij het eens? Nee, ik begin er niet aan. Oh, daar gaat hij, daar gaat Ja. Dit was de inzending van Duitsland bij het Songfestival. Ja, ja, ja. Oh ja, dat had je het begin over dat ik hier binnenkwam. Ja, die heb ik dus niet gezien op de televisie. Aha. Ja. Dolly, heb jij nog wat te melden?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 Nou, kortom, als je een fan bent van historische wagens, dan is dit een evenement. Het is, zeg maar een voorproefje van de historische Grand Prix. Ik denk het wel, ja, ja, ja, ja, ja. Maar je mag het niet missen. Nou, ik ga lekker voor mijn raam zitten, want dan komen ze allemaal langs, al die mooie auto's. Als goed is wel. Ja, prachtig uitzicht. En dan de week erop. Ja, dat wil ik zeggen. Ja. Dan, en, dan weer dan een groot evenement. is los, hè? is ja, los, keed54ut. ja. Die ja. Die Dutsche ja, ja, doch, doch, <laughs> doch. En welkom in onze uh, kleine dorp. Wie is dat? Durfje? Durfje? Durfje. Durfje? Durfje? Durfje? De Zandvoort. Het Zandvoort. <laughs> ja, dat is genaamd. Dat is Nou goed, even geen gekheid. <laughs> <laughs> Van dinsdag 6 tot en met 8 juni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 Ja, we kunnen weer naar huis. Tenminste, ja. waar we naartoe willen. We kunnen de studio weer uit. We hebben het weer drie uur gedaan. Ja. En ik hoop dat Rob trots op ons is. Ja, het was even een andere setting. Uh... Ja, beetje. Maar en dat geeft niet. Wel leuk, toch? Ja, zeker. Wat mij betreft wel. Ja, hoor. We mis het ja. toch wel Rob, hoor. Ja, absoluut. Het is toch, ja, het wel, is toch uh, wel anders, hè? Ja, het is he? toch anders. Ja, ja, ja. ja. Een heel <laughs> ander sfeertje hangt er dan ja. toch. Ja ja, ja, ja, ja. dat klopt. Maar goed, het is helaas niet anders. We hopen dat hij er volgende week gewoon weer... Uiteraard. Uh, ...wel bij is. Uiteraard. En uh, We danken u natuurlijk voor uh, het luisteren, het kijken. Ja. Want dat kan natuurlijk ook. Hè. Je kunt ook naar ons kijken. Uh, www.zfm-live.nl ja. Moet je altijd opgemaakt zijn tegenwoordig. Vroeger maakte het niet uit, weet je wel. Nee. Maar ja, goed. Ja, tegenwoordig uh, ja. kan je wel dolly los zien gaan op die muziek. Dat is ook wel leuk.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 Nee, dat, uh, die, uh, ja, die zou hier nu nou al al zo laat, onderhand had hij hier wel moeten zijn nee. voor het volgende. Ah, hij heeft namelijk nog, nog, nog drie minuten, dus dat wordt wel heel krap. Dan. Ja, ja. Nou, je weet het nooit met Fred. Entertainment for you uh, doet hij, hè? Ja, zal ja. ik het dan maar doen? Ja, ja, je mag, wat mij betreft. Ga je nu meteen al beginnen? Nederlandstalig, toch? Oh, ik krijg een voorproefje alvast. Ja, een ja, voorproefje ja. alvast. Ja, ja, nou, ja. bedankt voor het luisteren. Je Tot gauw weer.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 Zo papi, doe liefde trein niet om geld, maar ik klaag niet. Kele papi, go de blad. Ik ga haar niet aan mijn hoofd. Echt hoe liefde is de kon. Wow. Echt hoe liefde is de kon. Wow. Echt hoe liefde is de kon. Neem ik bij kas ik het vast van alle mannen die kwijlen Een dure Gucci -tas En een parajas Wat ze veel Kan ze krijgen